Victor Haak met het NOS Journaal. Hendrikje van Andel's wereldoverleed, had zeldzame veranderingen in haar DNA. Hendrikje van Andel werd 115 jaar. Ze had haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Nederlandse onderzoekers hebben haar DNA in kaart gebracht. En daaruit blijkt dat iets in haar genen de vrouw beschermde tegen dementie en andere ouderdomsziekten. In de hersenen van Hendrikje van Andel was geen spoor van dementie en ze had ook geen ademverkalking. Een van de veroorzakers van hartproblemen. De resultaten van het onderzoek zijn bekendgemaakt op een congres over erfelijke in Canada. Zo'n duizend mensen zijn meegekomen op het Beursplein in Amsterdam voor een Occupy-manifestatie. In Den Haag staan een paar honderd mensen op het Mani-veld. Ze zijn tegen de hebzucht van financiële instellingen en verwijten politici dat ze falen bij het toezicht op de financiële sector, waardoor de gewone burger wordt getroffen. Ook in veel andere Europese steden wordt vandaag gedemonstreerd, onder meer in Londen, Berlijn en Milaan. De actie begon een maand geleden in New York, waar betogers een tentenkamp opsloegen in een park bij het beursgebouw. Daarna breidde de actie zich uit naar andere steden in Amerika. De hoogste Iraanse leider heeft fel uitgehaald naar de Verenigde Staten. Ayatollah Khamenei noemt de aantijgingen over een Iraans terreurplan onzinnig en nietszeggend. De beschuldiging is volgens hem alleen bedoeld om Iran te isoleren. Khamenei deed zijn uitspraken voor een grote menigte in het westen van het land. Dinsdag maakte Amerika bekend dat een aanslag was voorkomen op de ambassadeur van Saudi-Arabië in Washington. Twee Iraniërs zouden van plan zijn geweest hem te doden. Ze wilden ook aanslagen plegen op de ambassades van Israël en saoedi arabië het weer nog, zonnig, hier en daar af en toe wat sluierbewolking. Temperatuur in het noorden een graad of 11 in het zuiden 14 graden. Morgen weinig verandering, maandag iets meer bewolking. Dit was het was Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij hoevenlaken 4 kilometer. En de N217 richting Dordrecht voor de Keeltunnel 2 kilometer. Tot zover de ...de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 Clap your hands once and clap your hands twice and if it looks like anything,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 Het is gewoon leuke muziek om terug te horen op de radio. Jorden, Lauw Bega en Mambo Number no. 5. En daarmee werd het 7 over 3. Z-FM voor Zandvoort en de regio. En dat betekent Pieter alweer, uur 2 van dit programma. We gaan er snel, hè? Dat vliegt weer voorbij, hè? Precies. Maar waar je ook snel naartoe moet. Dat is uh, de, de historische open dag die in de krocht wordt gehouden. Want die is tot half vier vanmiddag. Dus je hebt nog twintig minuten. Maar dan moet je er snel bij zijn. Want voor de vijfde keer wordt daar de historische open dag georganiseerd. En de inloopmiddag heleboel verenigingen zijn daar aanwezig. Ik noem er een paar, Museum. Maar natuurlijk ook het Genootschap Oud-Zandvoort. Folklorevereniging. De Wurf in Klederdrag nog wel. Behoud Zandvoorts cultureel erfgoed. De Bunkergenootschap. Of Bunkergroep Zandvoort heet dat. Ze zijn er allemaal en ze willen graag voorlichting geven. Dus ga daar langs. Het is altijd leuk om iets over de geschiedenis van de Zandvoort daar op te steken. Ja, dat klopt. Ik sprak zojuist een paar bezoekers. Die kwamen ook even hier langs. Hè? Zo op het Gassersplein. Ja. En uh, die zeiden het is gewoon leuk om daar even een kijkje te gaan nemen. Dus uh, ga er langs tot half vier in de krocht. Tot half vier is dat. Verder hebben we om half vier de evenementenagenda. Even kijken wat we de komende dagen allemaal kunnen doen. Veel, heel veel. Heel veel, dat is mooi. En uiteraard gaan we naar het uh, circuitpark Zalvoorts. Naar Willem van Dezen, de finale races op het circuit. En het voetbal met Joop van Es. 2-0 staan we achter tegen AMV. Pieter, ik vind het leuk dat je vandaag uh, invalt voor uh, Albert-Jan. Speciaal voor jou heb ik deze plaat uitgekozen. Listen to the man with a golden voice. Pieter Jouwstrij is dat no, no, natuurlijk. No, no, no. Dank, dank, dank. Hier is de Time Bandits. De single van de Time Bandits op de Sanvoortse Radio. En listen to the man with the Golden Voice. ZFM Race Radio. Pit Report. En we gaan weer snel over naar het Park Sanford. Daar zit Willem van Dees of staat Willem van Dezen lekker in het zonnetje. Te genieten van de finale races. En nu de Renault Clio Cup. Hoe is het daarmee, Willem? Dat klopt helemaal. Uh, nou, die hebben laten we zo de verplichte pitstop. Uh, nou, iedereen had je pitstop uh, gedaan. En toen nog een wedstrijdleiding, een beetje wat? We komen. Uh, ...tijd nodig. Ik weet niet of dat van tevoren gecommuniceerd was met de teams. We geven code rood. We hebben 75% van de race gereden. geld uitslag. Ze hebben natuurlijk tijd nodig voor het via GT3. Wat ik al eerder vertelde, live op tv, motors tv onder andere en zo. Je kan niet naar zo'n tv zender gaan en zeggen, we beginnen wat later. We beginnen jullie ook maar later met je uitzending. Dus uh, de Cliootjes, uh, ja, die vierste onder rood en uh, na de pitstop, zoals het uh, Marcel Dikker, uh, die aan de leiding lag, die komt hier als eerste uh, richting uh, podium, tweede Robert van de Berg en derde Sondra van de Sloot. En dan uh, vraag je je af, uh, Sebastian Blegeman lacht toch aan de leiding? Ja. ja dat helemaal. Maar uh, na de slag rood... Ja, vinden uh, we Sebastiaan terug op uh, plaat 8. Dus nog uh, ik uh, tijd voor de rekening zijn richting kampioenschap. Hij is nog wel uh, leider in kampioenschap, maar met de uh, achterplaat. Ja, hij heeft eigenlijk zijn voorsprong niet kunnen uitbreiden naar siela Want die eindigt uh, al vierende. Dus de uh, kampioenschap uh, blijft nog open. Uh, tot morgen, voor deze Dutch uh, Kijk, dat zijn alleen maar goede berichten. Daar houden we de spanning erin voor morgen. Ja, de is natuurlijk uh, morgen... Uh, ik die we versturen vanaf de pro heeft de wacht de een paar dag. We gaan dat Dan gaan we uh, ja, volle spanning uh, volgen. Wat we hier uh, volle spanning uh, volgen, juist via GP3 Race. Uh, ja, wat ik al zijn met die prachtige auto's uh, die daarmee doen. Dat dus, uh, gaan we zo uh, krijgen voor de proefrip. Dat begint om maar kwart over drie. Uh, nou, Ja, Jata en ik gaan daar ook wel lekker een bezoekje brengen. hebben. Uh, uit, uh, die start uiteindelijk om 4 uur en uh, ja, ook daarin uh, kunnen we een dus stuk uh, spanning uh, verwachten. Oké, okay, spanning al om op het uh, circuitpark Zandvoort. Dankjewel Willem voor dit moment. En straks uh, kom ik uiteraard weer bij terug. Oké, okay, okay, dat was Willem van deze vanaf circuit. Snel weer over naar het voetbalveld van uh, SV Zandvoort Nee, Jan van Eers. Ja, de laatste minu paar minuten van de eerste helft en die zijn uh, voor Zandvoort wel spannend. Want Zandvoort moet nog proberen om voor die rust toch in ieder geval nog een keer te scoren. Maar... Uh, de die, die zorgen ervoor dat het volgens nog niet uh, zal gaan lukken. Nu wordt ook weer de bal uh, onnodig over de zijlijn geschopt... ...en mag aan 4-1, op eigen helft, een bal gaan ingooien. En die heeft natuurlijk helemaal geen haast... ...want die willen graag met die 0-2 in, uh, in, in die rust ingaan. En ik uh, denk ook dat ze dat gaat lukken. En dan gaat die bal komen. Dat is uh, weer slecht verdedigd door John Lemmens, moet je maar horen. Uh, Bas Lemmens. En maar gelukkig uh, kan Jurgen Smit die ballen uh, opvangen... Maar dat uh, er nog meer gevaar gaat komen. En kan hij uh, proberen om zijn voorwaarts met een hele verre trap uh, aan het werk te zetten. Hij trapt ook verder. Hè. De bal gaat naar Maurice Mol. Mol, waar uh, Patrick van de Oort. van de Oort Naar uh, Mol, dat lukt niet helemaal. Uh, weer van de Oort nu. Naar uh, Thierryt Aris. Aris, die een beetje ongelukkig speelt op die linker achterplaats. Dat is toch zijn eigen plaats. zijn speelt hij al jaar op. Maar het, het gaat niet lekker. Hij heeft ook een tijd niet in het eerste uh, gespeeld. En dat heeft allerlei oorzaken. Want Sanfer is nu nog in bal bezit. Jurre Mans, Aan de linkerkant, speelt daar Jan Sonneveld. En Jan Zonneveld die toch wel lekker af en toe een paasje in huis heeft. Maar ook weer nu een, een ziekenhuisbal te Dan is het wel een slechte aanname van Maurice Mol. Waardoor de Aftij zomaar nu weer in de aanval is. En nu de sessie meter gaat. En dan is de helft van de jongen, en Die ligt de bal breed. En zo ging het net ook maar gelukkig kan daar even kijken. Ronald Kamers kan daar uh, opruimen. En de bal is nu weer op de helft van vier. ...gaat over de zijlijn. Hier is een blessure van Patrick van de Oort zo te zien. Dus het spel ligt heel even stil. De, de, de verzorging, de, de die mag erbij komen... ...van de schijnstukter die helemaal het helemaal niet moeilijk heeft. simpele wedstrijd tot nu toe. En uh, ja, Het spel ligt nu stil. Uh, Zandvoort moet uh, proberen te winnen. Ik, ik heb het gezegd, denk ik, in de uh, eerste reportage... ...dat als uh, AVA hier uh, mocht winnen... ...dan gaan ze over Zandvoort heen. Dan gaan ze in ieder geval met hetzelfde aantal... De wedstrijdpunten uh, gaan ze uh, nou, nou omhoog, maar hebben beter doelpunten, saldo. En uh, dan, uh, dan gaan ze dus over Sandfoort 1. dat nu virtueel tweede staat, maar in principe zo rond de vierde plaats uh, zou moeten gaan staan. Als de wedstrijden die nog gespeeld moeten worden, uh, de inhaalwedstrijden gespeeld zijn. En dan verwacht ik dat gewoon de ploegen de, de, de die moeten winnen, dat is dan een zop. En dat is onder andere Kastikum, dat is meer Dat ze dan in ieder geval Sandfoort uh, uh, voorbij zullen gaan. En Sandfoort dan op de vierde plaats de plaats zo zal gaan uitkomen. Uh, nog steeds verzorging voor uh, Van de Oort. Uh, het lijkt een beetje of, of het een hemstering is. Het, het, zit, het is een eind bij mij vandaan in ieder geval. Uh, er, staat, uh, nee, er staat nog niet op. Het is een knietje, zo te zien. De knie die niet helemaal goed wil functioneren. En uh, Kampman loopt er nu aan te trekken... ...en de sleuren en, uh, met wonderwater te besprenkelen. En wellicht dat het uh, toch nog goed gaat komen... ...dan met uh, Van de Oort. En inderdaad, hij gaat opstaan. Hij gaat opstaan. En uh, Kampman heeft zijn... Uh, zijn uh, werk, weer goed gedaan en die moet nu naar de zijkant toe. En daar dat heeft hij helemaal geen haast mee, dat begrijp ik niet. Want zo lang is ze er ook nog niet meer. De dus zij die, uh, die uh, schrijvers zijn klokje heeft stil, gezicht, stil gezet. En dat, ja, dat lijkt het op inderdaad. Er wordt een wel. Want de bal die ging niet over de zijlijn en dat, dat zou betekenen dat uh, de ANVJ inderdaad, die geeft de bal terug aan Zandvoort. Zandvoort was op dat moment uh, de bal bezit en Zandvoort uh, heeft die bal over de zijlijn uh, gespeeld en krijgt hem niet dus terug van de ANVJ. Sportief verbaar, hoeft in principe niet, maar het, wordt, het is wel eigenlijk het is niet goed dat dat gebeurt. Noordt Schmid, heel ver de trap, er komt geen Zandvoort eraan te pas in ieder geval. En de ANVA gaat een beetje gallery play, spelen uh, op een eigen elf. Uh, diepe paas nu, hij komt weer teruggespeeld naar Kieper, een uitstekende keeper overigens, die twee mooie riddingen had. Uh, ja, toch wel mooie riddingen, maar een kleine kansjes voor Zandt, maar als zij er niet aan staan hadden, is het misschien wel ingegaan. Maar zij is vier ANVJ, houdt de bal goed in de ploeg. En dat doen ze de hele eerste helft al, en dat zou Zandt het ook eens een keertje moeten gaan doen. Ik heb het al eens meer gezegd in de reportages, dat Zandt de bal in de ploeg kan houden. En dat, uh, dat, dat gaat niet goed. Dat gaat voorzet, maar voorzet wordt gepakt door Schmid. Die de bal dus weer in het spel mag gaan brengen. En geen haast maakt. Uh, de Arbiter die, uh, nou kijk op zijn klokje, ik kijk ook even. Nou ik, ik schat nog een minuut of twee ogen uit. En dan is hij uh, gewoon de eerste helft afgelopen. En het is daar, uh, uh, even kijken, Tjeerd Aarsen die een beetje in de fout gaat. Want die, die, die aanvallen, die kan hem voorbij gaan. Op breed gewicht. Naar 16 meter in wordt weer breed gelegd uh, door ANVJ. Uh, maar er zijn te veel zand voor verdedigers uh, om het uh, makkelijk te gaan maken. Uh, sterker nog, en er wordt daartegen een verdediger aangeschoft. Ik, ik kan niet zien wie het was. En ik ga meteen die bal naar voren doen. Maar is Mol, Mol, die het heel zwaar heeft. Die, die echt goed gedekt wordt. Maar hij kan er niet breed leggen. Oh, even kijken. Chris Dulge. Chris Dulge, die, die deze dag een basisplaats heeft normaal gesproken. Inval. Die krijgt hem niet terug via een kaasbal van uh, Michael Kauw. Dan gaat hij voorkomen En dat kan net... De mond niet bijkomen, wordt We net echt gekopt door een lange verdediger. En uh, ACA kan weer een avond. Diepe bal. Aan de uh, zandgezien aan de linkerkant van het uh, Ronald Kales is erbij en uh, die, die uh, laat je niet zo gauw maar uh, naar, gaan. En inderdaad, uh, Zandvoet kan uitverrichten, maar de bal gaat wel over de zijlijn. En ACA mag gaan gooien ter hoogte van de 16 meter gebied van Zandvoet. gezien aan de rechterkant van het zelf. En uh, dan uh, komt die bal dus vanuit de zon, en dan wordt het ineens een stuk moeilijker. Dan gaat die bal komen. Diep gespeeld, maar goed verdedigd daar door Bos Alleen, Dan komt die bal voor. Er wordt teruggespeeld voor de bal, en dat is uh, gewoon Smit die uit de, simpel uit de lucht kan plukken. En weer zijn voorwaarts aan het werk zal gaan zetten. Inderdaad, verstop. Verstop. nou, Mol. Kan Mol erbij komen? Nee, Mol kan er niet bij komen. En ook Patrick uh, van de Hoort kan er niet bij komen. AVA, uh, heeft het overgenomen, bal bezit nu. En dan ga je die diepe bal spelen op de lange spits van AVA. Ja, die stuit het voor hem als hij toevallig zijn voetje er tegenaan kan zitten. is het is allemaal verkeerd. Maar goed, het is niet het geval. En uh, Sandvoort die, uh, die kan nu makkelijk verdedigen. En die schotten dus hier van Avia ja, Dat gaat een meter of drie naast de paal van uh, de doel van Joritswiet. Die legt die bal nu op die vijf meter neer en mag dan gaan innemen. Zandvoort is eigenlijk al vanaf de, nou, de eerste kwartier uh, toch uh, eigen helft gedrukt. ANVA, uh, zeg ik, uh, zei ik al eerder, is beter in uh, balbezit dan Zandvoort. En ook nu weer kan die bal uh, gewoon lekker gekopt worden naar een uh, eigen speler. Die daar probeert uh, even kijken, uh, mans te passeren. Die maakt een kleine overtreding, maar er wordt wel voor gefloten. En uh, ANVA dat, uh, gaat, heeft een snelle, snelle uh, spellervatting gedaan. Gespeeld is uh, centraal in. Maar daar is het uh, even kijken. Uh, Michael Kuil naar uh, Van der Oort. Van der Oort wordt, uh, krijgt daar een overtreding tegen. Dat uh, is zo'n beetje op de middellijn. Dus dat is nog helemaal geen gevaarlijk daar voor uh, het uh, Amsterdamse doel. Die gaat die bal nemen. Even kijken. Dat is Jurgen Mans. Die speelt daar. Er is Dolge in. dulge diep naar Mol. Mol wordt aan alle kanten vastgehouden en getrokken. Maar het mag hem doorgaan. Hij is ook in balbezit. Het mag doorgaan van de arbiter. En dan gaat er niet die bal voor. En dan kan dit niet, niet, niet hoog genoeg. Als hij iets hoger was geweest, had Zandvoort misschien iets uit kunnen halen. En nu is het AVE dat kan gaan uitsteden. AVE, dat hier een overtreding krijgt. Meekrijgt na een, een, een, een vijfstop meekrijgt naar een kleine overtreding van Marries Mol. Maar de speler kon niet verder spelen en de bal dreigt en daar is voor te gaan. Dan sluit die arbiter af. Doet hij goed. Normaal hij heeft het niet uh, moeilijk gehad en de AV heeft die bal al weer genomen. Lag hij stil waarschijnlijk. Nee, er gaat er iets gebeuren. Oké, okay, uh, Michael Kamer moet bij de scheidsrechter komen. Die waarschijnlijk vanwege praten tegen de leiding. wordt vermaand waar door uh, de scheidsrechter. En uh, hij houdt in ieder geval de kaart op zak, dus dat is wel lekker. Want uh, die staat uh, ook alweer op 1 of 2 gele kaart, en dat uh, moet je gewoon proberen. Het is zo min mogelijk te houden. AVA. Diepe paas. Uh, word, het is nu echt heel simpel daar. Er is, is gelukkig Jan Sonneveld die kan ingrijpen. Maar nog, de bal is nog niet weg. En die is nog niet steeds hierover over die zijn. Maar in een Strasse uh, ANVJ. Dat in balbezit is. Nu aan de andere kant van het veld. En dat zijn ze al van die van de eerste helft. Soms uh, moet uit een ander vaatje gaan tappen. In die tweede helft. Om die 0-2 achterstand uh, weg te kunnen poetsen. Of dat gaat gebeuren. We zullen het straks zien. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks komen we weer bij jou terug. Laten we inderdaad hopen dat het goed gaat voor Sv. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went cheated on me, she's a California dime, but it's time for me to quit her, la, la, la, whatever, la, la, la, it doesn't matter, la, la, la, oh well, la, la, la, we're gone!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 We can get crazy, let it all out It's you and me and we're running this town and it's me and we're shaking the ground and Ain't nobody gonna tell us to go Cause this is our show Everybody Yeah, it's alright, alright, tonight, tonight. Helemaal voor me, Pieter. De heren en uh, dames van, uh, van de Ambo. Hij was made for dancing. In, in de avond was al voor. Het gaat gebeuren. Ik kan er nog een hoop over vertellen. En dan meteen een valtraining erbij. Hè? Ik kan er nog nee, een hoop over vertellen. Uh, het is tijd voor de evenementenkalender. Ja, het is half vier. De evenementenkalender. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, Rob, eerst voor jou. Vanavond kan je meezingen met G in Oomstee. Zeemansliedjes en smartlapenkoor. Uh, begint om half negen. Dat lijkt me nou echt iets voor jou. Half negen. Ja, je hebt, okay. een, mooi, je hebt een mooie stem. Morgen mag je niet meezingen. Helaas. Want morgen is uh, een uh, groot concert in de protestantse kerk. Het begint uh, om drie uur. De deuren gaan open om half drie. En wie zingen daar? Het Utrechts Byzantijnse koor. Ja, en dan hoor je toch wel wat hoor. Zes jaar geleden zijn ze hier ook geweest. Uh, toen zat de kerk vol. 370 mensen. Zo. Ik verwacht dat nu weer. En vol is vol. Dan gaan de deuren gewoon dicht. Die jammer dan. Maar daar kom je niet in. Toegang is vijf euro. En hoe groot is het koor zelf? Uh, ik dacht een man of uh, 30, 40. Zo Maar die mensen die hebben geleerd om hun stem heel lang te gebruiken dus als ze aanzingen, dan doen ze dat drie, vier minuten lang, laag en hoog en alles doorheen, het is heel bijzonder, het is dus eigenlijk geen kerkmuziek het zijn oude liederen uit de Byzantijnse, kerk, Byzantijnse tijd die zij zingen, het is heel bijzonder, daar moet je bij zijn om drie uur, twee, vijf euro juist, inderdaad, dan speciaal voor jou Rob, want jij hebt een scooter uh, aanstaande maandag op 17 oktober is er een open huis bij de K.R them K, de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij. Uh, dat is in het boothuis op de Torbeckstraat. En daar wordt iedereen verwacht... die iets wil nalaten of wil schenken. Ja, ja, ja. Dus als je van plan bent dat je niet meer lang te leven hebt... dan moet je daar komen... want dan krijg je allerlei juridische informatie... wat je moet doen, hoe je dat moet schenken en dergelijke. En ik weet dat je niet veel geld hebt... maar je hebt wel een mooie scooter. Dus misschien is het voor jou iets om daar naartoe te gaan. Je zit er op de aas, hè, Pieter? Inderdaad, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is dus daar. Dan hebben we op 20 oktober dan is er ook weer iets. Ja, de 55 plus bijeenkomst. En het is wel erg veel 55 plussers. In de, de sporthal in Haarlem wat kijk je op naar, naar de beelden van de tv. Oké. Okay. Geweldig. Ja mooi hè. 55 plus beurs in de Kinnemers sporthal. Leuk om daar naartoe te gaan. Jij bent nog niet zo oud. Maar als de tijd daar komt. rollaters, Elektrisch. Op motortjes. Alles kan je daar vinden. Uh, voedseladviezen. Nou even doorgaan met de, met de wat ouderen. De kunst van het ouder worden. Een bijeenkomst. Een voorlichtingsmiddag. En dat is op 24 oktober. Van 2 uur tot 4 uur. Hoe... Word je oud? Hoe word je oud? Niet roken, niet drinken? Nou, ja, ik zwijg verder. Dan op 26, we blijven in die ouderen. 26 oktober, workshop mantelzorgers, ook Zandvoort. Weer van tweeën tot half vijf. 28 oktober, dansen met valpreventie in de haven. Ik heb het er net over gehad, Rob, dat is voor jou. Jij kan daar een foxtrotje maken. En er is toch ook iemand die dan leert hoe je moet vallen. Rob Dolderman. <laughs> Rob Dolderman. <laughs> ja, het <dit> is geweldig. <laughs> geweldig. Weet je dat allemaal. <laughs> en dan 29 oktober, ik vertel het maar vast. Dan komen er spoken op het hockeyveld. Spoken? Okay. Spoken, het gaat spoken daar op het hockeyveld. Het is dan net schemerwachten tot tegen donker. En ik heb begrepen dat een paar spoken zich opeens zichtbaar gaan maken. Het is, is het echt waar? Maar er zijn spoken in de wereld. Oeh. En op het hockeyveld, de 29ste. kunnen de kinderen, als ze, goed opletten, als ze goed opletten. dan kunnen ze daar spoken zien. En die spoken kunnen nog praten ook. Het is een beetje eng, ook voor de ouderen. Maar het is best leuk om dat een keer op afstand mee te maken. Die spoken die kunnen alles, die kunnen zweven, die gaan dwars de muren en de ramen heen. Goed, op 29 oktober hebben we de finale van het Garnalen Pellen. Kan je een beetje Garnalen Pellen? Helemaal niet. Nou, dat is het. dan hoef je niet je te komen. Nee, klopt. <laughs> Vandaag zijn er in de veel zandvoerders de zee in gegaan om granalen te Pellen. Mooi windje, Zuidoost gladzeetje. Uh, er was veel, veel te vinden. En uh, dat gaan ze op de 29e pellen. Ik hoop dan dat ze dat met nieuwe garnalen doen en niet met de garnalen van vandaag, want anders dan pellen ze niet meer zo makkelijk. Goed, dus morgen naar het Byzantijn's koor in de protestantse kerk. En verder allerlei programma's voor de ouderen onder ons. Uh, geniet ervan. 50, uh, 50 plus dag is nog even de, uh, belangrijk. 5 november. Vorig jaar was dat de eerste keer georganiseerd door het VVV En wij zeiden tegen elkaar: zouden daar nou mensen voor komen? En Lana Lemmens die had een 50 van die zakjes gemaakt met uh, materiaal erin. Bonnen, te bonnen en dergelijke. Nou, dat is paniek geworden. Honderden van die zakjes moesten gemaakt worden. En de mensen die liepen niet als 50-plussers, maar ook jongeren. Van café naar café, overal waar een gratis bonnetje in zat, uh, koffie met uh, appelgebak. Nou, dan gaan we eerst daar naartoe en dan daar naartoe en dan daar naartoe. Die hebben feestdagen gehad. Dat is nu weer op 5 november, ik denk dat het een mega succes wordt. 5 november, ik zet hem don't in mijn agenda. Like ja. <laughs> Dankjewel Pieter. At the tone. Today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up and Click to MTV so they can teach me how to doogie. 'Cause in my castle. I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 Nou, één ding is zeker, het zonnetje schijnt lekker vandaag. En vandaar dat we deze eens even uit de kast hebben gehaald, om het zo maar te zeggen. Jorden, Aswat en Shine. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nog een ruime kwartier en dan gaan ze starten de GT3 op het circuitpark Zandvoort. Voor de voorbeschouwing gaan we snel over naar het circuit naar Willem van Dezen. Willem. Ja, goedemiddag, uh, GT3, uh, Europese uh, fia uh, ja, GT3-kampioenschap. Uh, een prachtige startstel, prachtige auto's. Ik heb het wel eerder verteld. En, uh, we zullen, uh, nu zijn we bezig met de uh, grid. Uh, we hebben de grid wel gehad. Iedereen uh, die de lichtste zoeken heeft, uh, is weggestuurd. Uh, ja, zo dadelijk gaan de uh, auto's uh, op pad voor een uh, opwarmronde. We krijgen een, een uh, rollende start, uh, zoals dat heet. Dus achter de safety car, safety car weg en de auto's uh, van start. En over, uh, hoeveel auto's hebben we dan? We hebben het over een veld van uh, 7. 20 auto's. Geweldig uh, startveld. De coureurs ja, daar moeten we het ook over hebben. Uh, ja, het is hier uh, verdeeld in uh, ja, profs en gentlemenrijders, uh, uh, zullen we dat maar zeggen. En uh, nou, iedere uh, kit is voorzien van een, uh, ja, een prof. Laten we zeggen, een hele snelle uh, jongen. En dan een, uh, ja, iemand uh, die de hobby uh, als race heeft. En dat is uh, de mooie verdeling. Ja, dan krijg je ook wat uh, verschillen. Onderling natuurlijk. Uh, in de ene auto rijdt op dat moment de prof, uh, in de andere ...zonder de wat minder kort, iemand die evengoed wel heel goed kan sturen, maar niet de instelling van een prof heeft. Ja, we hebben de... Ja, Willem, voordat je verder gaat, wie bepaalt het dan? Wie de prof is en wie niet? Nou ja, als je langs de baan maar goed, dat is ook... ...wordt het afgemeten aan de hand van resultaten die in het verleden zijn gehaald. En ja... Om maar een voorbeeld te noemen. Een jongens, Christian van Hout, die heeft al titels uh, gehaald in uh, vele uh, autosportcategorieën. In Duitsland is hij kampioen geweest in de Ares Cup, in Nederland, in de Clio-cup, uh, noem maar op. En, ja, en dan krijg je punten en aan de hand daarvan uh, kun je zien hoe goed iemand is. Uh, en dan, uh, ja... Je hebt ook de echte amateurs die daarin meedoen. En die, uh, ja, die over het algemeen zijn dat degenen die het feestje betalen. En die willen er graag een snelle jongen bij hebben. Om toch uh, zo hoog mogelijk uh, in de slag uh, voor te komen. En dan, uh, ja, zo is het eigenlijk verdeeld. Uh, uh, je hebt uh, rijders die worden dan door de via. ...heb je zilver, goud, of goud, zilver en brons en die worden ingeschaald op, uh, ja, aan de hand van je resultaat... Nou jij hebt goud en jij hebt brons en dan maximaal mag het zilver zijn een equip. ...dus je mag niet twee uh, rijders die in de categorie goud vallen samen laten rijden... ...je mag wel iemand met goud en brons, dat is dan zilver, of twee mensen die zilver hebben... ...om toch een beetje gelijkheid uh, aan rijders te krijgen. Ja, maakt het wel heel erg leuk. Ja, ja we hebben uh, vanmorgen de kwaliteit gehad en ook uh, ja over het algemeen we hebben twee races, op zaterdag dus en op zondag. en Allebei de rijders moeten een kwalificatie doen. Je mag niet alleen je snelste rijden. Dus dan kan het zijn dat je vandaag met je equipe uh, voor ons staat omdat je de uh, rijden voor de uh, race van vandaag kwalificeren. En morgen en, en verder achter in het veld. En dat maakt het ook uh, spectaculair natuurlijk. Uh, garantie voor uh, inhaalacties uh, zullen we maar zeggen. Dan gaan we toch even kijken naar de startopstelling uh, van vandaag. Dan hebben we gezien uh, dat ze vanmorgen in de Kali van Kasma. Dat was het uh, Bouwman, dat is een jonge Oostenrijk die rijdt met uh, Boissy, dat is denk ik een Doyana weer, die de tol is uh, te veroveren. Nou dan denk je, dan mag je van de eerste plaats kappen, dat dachten hun ook. Maar helaas, gisteren uh, tijdens de vrije training had uh, Bouwman iets fout gedaan en is daarom maar uh, tien plaatsen uh, teruggezet. We kijken uh, wie de tweede was. Dat is uh, onze landgenoot Christian Frankenhout, die net als bouwman uh, voor Heiko Motorsport uitkomt in de Mercedes. SLS AMG. en En ja, ook die is tien plaatsen teruggezet. Dus die vinden we dan terug op 10 en 11. Degene die daarvan geprofiteerd heeft, dat is de Nederlander Paul van die met de pijl Marc Soulet rijdt. Die rijdt in de voorze 9-1 GT3F. Die mogen dus van Paul starten. Hier is het uh, de Ferrari 458 uh, uh, met de hoogte van uh, Mark Jong. Vijf gevaluceerde uh, uh, Maier en Alex van van Faxes in een Lamborghini en op de zesde plaats maar van leeftijd dat de eerste twee teruggezegd zijn van vierde mogen starten onze zandvoortse handwoord Dennis en uh, Ronald van der Waren die rijden alweer in de Porsche het hoort al aan de merken die ik op, ja, dat de merken uh, ruimschoots aanwezig zijn, We zien ook nog een uh, Audi's daar uh, aanwezig de Audi 8 onder andere Lamborghini had ik al opgenoemd, Austin ja, geweldige auto's, uh, zoals ze er allemaal uitzien. En uh, ja, de strijd gaat uh, heet worden zodanig het uh, komende uur uh, naar de start. Ze dus uh, volop het weer. Ja, Christian Frankenhout die uh, moet starten van de uh, 11 e plaats. Ja, die vertelde al, in Duitsland heb ik de naam Vliegende Hollander. Ja, waarom dan? Omdat ik in staat ben om met de start 10 plaatsen goed te maken. Sam. We gaan het kijken of het uh, gaat gebeuren uh, zo dadelijk. Het gaat spannend worden, zo dadelijk om 4 uur. Helaas kunnen we die start dan uh, niet live meenemen omdat we dan precies in het nieuws zitten. Ja, ik noem het al uh, merken. En uh, ja, er zijn toch uh, teams die uh, flink uh, door de fabriek ondersteund worden en zo. Dan heb ik het over de Mercedes-teams onder andere. En dat uh, brengt ook weer mensen hier op het circuit aanwezig uh, die hoog in het vaandel staan bij Mercedes. Onder andere uh, als begeleider hier van de mercedes leiders uh, zien we uh, onder andere, uh, om maar iemand te noemen, Ben Snyder uh, die hier aanwezig is. Nou, Ben Snyder, veelvoudig uh, dtm uh, kampioen, uh, veelvoudig winnaar van DTM's en uh, races. En wie wordt hier door Mercedes gewoon ingezet om ook uh, die mensen nog scherp te houden en uh, te wijzen op uh, dingen die ze kunnen verbeteren. Om maar aan te geven hoe een belangrijk kampioenschap dit is, ook voor de fabrieken. Ja, het is een uh, Europese kampioenschap, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Want de rijders komen niet allemaal uit Europa. En uh, betekent het dat alleen in Europa deze klasse race Of ook uh, buiten Europa? Deze klasse race alleen in Europa, ja. Oké. Okay. Op alle bekende circuiten, die zijn uh, Spaans, Silveston, uh, Policar, uh, in Portugal, in Spanje ook circuiten. En uh, ja, dit is de seizoensafsluiter. Mooi, we komen zo dadelijk na het nieuws CV weer van 4 uur direct bij je terug, Willem. Oké, okay, tot zo. Dankjewel en dan hebben we hebben de start inderdaad gehad van de European GT3 Championship Race op het circuitpark Sanford. En wij hebben Doris D van je klaarstaan op Het plaatje van Doe maar. Ik ken een hele kindje. Daar speelt een.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 We schakelen snel voor naar Jop. Kwartier in de tweede helft, een hele diepe bal fight. De verdediging van ANVA. De spits in, in, in schotpositie. Julet Schmid vond dat hij eruit was komen. Kwam een meter of 7, 8, 9 uit zijn 16 meter gebied. spits passeert hem en kon een heel simpel scoren. Santos staat met 0-3 achter. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je ze bij CFM langskomen. De 40 hetste platen uit Europa. En ook deze van Brooke Fraser staat in die lijst. Joh, Something in the Water. We gaan weer over naar nee, Jan voor het voetbal. Jap. Ja, maar het echt uh, echt is wat het betreft. Nu weer een uitval van Ja, gewoon een schot een de bal. En laat op, dan komt de 4 aan. Ja, hoor, 0-4. Nee, hè? Oh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort heeft hier, hij heeft nog niets te vertellen. Um, het, het zijn uh, allemaal, het is allemaal, bijna allemaal jonge broekjes. Die uh, denken dat ze wel een beetje kunnen voetballen. Dat... dat... Maak ik op uit de lichaamstal, maar AVR is echt vele malen beter. Er blijkt wel 0-4 is niet zomaar een uitslag en we hebben nog een 1 te gaan, want er moet nog een half uur gespeeld worden zo ongeveer. En ik vrees met grote feest dat het niet de laatste doelpunt zal zijn. Uh, de Verdediging, uh, ja, niet uh, drie man achter. ja, je moet wel op een gegeven moment om een beetje meer naar voren toe te kunnen gaan voetballen. Uh, Bas Lemmers is uh, in de voorstelling linie teruggekomen in plaats van op zijn rechterachterplaats. Dan nou Dan kan hij nog wel eens een keer wat forceren, maar uh, het loopt gewoon niet. Goed, er gaat nu nog eentje een wissel komen bij Zandvoort. Jonkeur. De, de, de grote man eigenlijk voor mij achter, die gaat eruit. Wordt gewisseld voor Remco Dan weet ik niet. Of Remco ook dan zomaar op die laatste plaats gaat spelen. Dus gaat er in ieder geval af. Ik vind het erg jammer dat hij dit, dit soort dingen mee moet maken. Inderdaad, Loos die gaat naar het midden van het veld in de verdediging spelen. Ja, Zandvoort zal, zal met een vanuit moeten aangevallen. Want anders hou uh, je niet eens uh, de, de, die vier en dan uh, krijg je er niet eens een doelpunt zelf mee. Want uh, Salford is wel de eerste tien minuten, twaalf minuten van die tweede helft goed uit de startbakken gekomen. Alleen ze kunnen geen vijf maken. Helemaal niets. Maar als het dan eindelijk een keertje bij de 60 meter is, dan, dan is het gewoon heel simpel voor de uh, om op die bal uh, af te pakken. En uh, ja, dan is je gewoon de, de, de aanval en dan kan de ASVA weer met scherpe pases, snelle mannen, echt snelle mannen. En uh, Zandvoort achterin, dat uh, ja, is niet al te snel. Uh, de Zandvoort achterin, dat is, uh, uh, even kijken op dit moment, Remco Loos, uh, Chris Dolger, uh, Chet Arissen. Ja, en daar houdt het ook echt helemaal mee op. Zalver mag nu een vrij vijf stop nemen op de helft van uh, AVE en Marco Koual gaat zich ermee vermoeien er gaat hoog de doelmond in komen. Oh, nou, heel laag zelfs de doelmond in komen. <laughs> dat was een verrassing. Oh. En Jury die die krijgt de volgende bal voor de voeten. Maar is er nu alweer kwijt. En dan gaat hij 1, 2, 3, 4, 5 man van AVJ tegen drie man van Zandvoort. Die, uh, ja, dan wordt het weer moeilijk gezond. Dan komt hij niet van bal. Ja, inderdaad. Natuurlijk komt hij niet van bal. En dat is uh, daar inderdaad. Uh, AVJ, dat kon een aanvallen. Maar... Timoreus, die was op een gegeven moment toch snel weer terug. En kon hem afpakken. Maar wel te vervoeren van een inbroek voor via de hoogte van een 16 meter gebied van Zandvoort. Even kijken of we het nog in. Dat is nog niet geschikt gek te zijn. Laten we terug naar de studio. En dan komen we vandaag vier weer terug. Oké, okay, dankjewel Job van Es. En inderdaad, dit was hem weer. Het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang. Met uiteraard ook het gedicht van de week. We hebben de man with the golden voice. Die u vandaag gaat... Ga het voorlezen voor je. Uiteraard hebben we het dan over Pieter Jouwstra. Graag tot zometeen voor weer een uur. Sanford op zaterdag.